En je hebt een lichaam, en zo heten al mijn lezingen. Je hebt een lichaam, en dat is wat je hebt, en van alles dat je hebt, heb je maar tijdelijk, zoals ook jouw lichaam. Geef dus je lichaam dat wat je lichaam toekomt, en geef je ziel dat wat je ziel toekomt. Dus de tijd nemen om jouw buitenwereld te begrijpen, en jouw innerlijke wereld naar buiten te brengen.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 Maak die verbinding met de zon, met het licht dat jij zelf bent. Zie de zon voor je, of zie een kaars voor je. Adem dat via je navelchakra in. En zo weet je dat je altijd in het licht bent. Als je gaat slapen en je hebt last van dromen, of je vindt het vervelend om te dromen, om de dromen die je hebt, te piekeren wat je hebt. Doe eens heel bewust deze hele kleine meditatie. Herinner je de woorden, adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig in je zonnevlecht, in je navelchakra uit. En adem de zon via die zonnevlecht ook naar binnen. Zo zeg je tegen jezelf dat je de dromen die je die nacht zult dromen, dat die volkomen in het licht zullen staan. En laat het los. En mocht je angst hebben of zorgen hebben, leg die dan in dat licht neer. Gewoon je gedachten in een grote, witte vorm leggen. In een lichtbal. Desnoods. En als je dat doet, adem je rustig in en je houdt die adem even vast, dan kun je het kloppen van je hart horen. En adem dan rustig langzaam in je zonnevlecht uit. Je mag je ogen open doen hoor, als je dat wilt. Bij mijn vorige lezingen vertelde ik je dat het eh, eenvoudig is om te weten, om uit te zoeken of je nu wel of dat je nu niet in je goddelijke zelf, in dat goddelijke gevoel bent. Er zijn dus inderdaad mensen die, zich, die dat van zichzelf diep weten, diep voelen. Maar hoe weet je dat nou? Of het wel zo is, of het juist is. Nou, laat ik je één ding zeggen. Als je het absoluut weet, dat is er geen twijfel over mogelijk. Maar voel diep in je hart. Zit daar geen zweem van andere illusies bij juist om je bij te staan om jou te helpen zou je kunnen zeggen en je in te laten zien hoe je op die glibberige weg kunt blijven die naar je eigen licht gaat daar gaat deze lezing al niet meer over want zoals je weet, die weg naar het licht is niet eenvoudig. Wel eenvoudig als je er bent en als je terugkijkt. Dan denk je dat het een voordat je er bent, denk je dat het een enorme berg is. Maar kijk je om en dan denk je, nou, dat was toch maar een heel klein drempeltje. Maar om op die weg te blijven, dat je niet terugglijdt, want je kunt je nergens vasthouden. Toch zijn de punten waarop je je vast kunt houden. Woorden, misschien. Hele eenvoudige woorden, maar die ik dan toch heilige woorden zou willen noemen. Ach, en de weg naar beneden? Ja, die is gewoon spiegelglad, net als een glijbaan. Je gaat vanzelf. En het kwaad, mag ik het zo noemen, zal je van harte opwachten. En het doet er alles aan om jou daar te krijgen. Het ligt niet hoor het licht, je laat jou zelf besluiten. Dus, als je jezelf in het licht weet, en je bent het absoluut, en er is geen twijfel over mogelijk, en je weet je verbonden met het goddelijke, met het al. En het doorloopt in alles wat je doet, alles wat je zegt, en je voelt dat jouw ziel contact heeft, het zelf is met je eigen goddelijke zelf. Je stoffelijke zelf kan aanwezig zijn, maar hoeft niet meer gebruikt te worden als het ware. En ik wil me bedienen van de meest eenvoudige woorden. Dat zijn de woorden die ik bij me heb. Om het zo duidelijk mogelijk aan je uit te leggen. Ik moet natuurlijk niks. Maar in mij is wel de behoefte om het zo simpel mogelijk, zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Om je te laten voelen dat je één... Kunt zijn dat je één bent met het leven. Het leven met een hoofdletter. Het leven dat van alle dag iets geweldigs maakt. Dat je iedere dag als een belofte ziet. Als een goed gevoel ziet. ziet wat er ook is. Ook al zijn er negatieve dingen. Oogwaarschijnlijk hè. Maar toch dat je die dag beleeft. Als een goddelijke dag. Als een goede dag. En dat je weet dat die, die dag geleefd wordt. Met de liefde. Met een hoofdletter. Met het goddelijke. Met God. En alles om je heen. Dit denken. Komt. Wel uit het stoffelijk voort, eigenlijk nooit natuurlijk, maar het komt wel uit het stoffelijke voort om daartoe eh, daaraan, daar, daarbij te behoren. Om je één te voelen, om, om dat gevoel, die heimwee, die je diep in je gevoel hebt, om één te worden met dat goddelijke zelf. Om in die ziel te voelen, om die ziel. Het gevoel te geven. Heer en meester over alles te zijn. Maar die ziel. Die ben jij zelf. Dus deze de gedachten. Kunnen de wensen uitspreken. Om één te zijn met het leven. Met het al. Dat, dat kunnen je stoffelijke gedachten zijn. Maar het kan ook. Dat je ziel de behoefte aan jou doorgeeft, licht doorgeeft met een hele lichte kleine, nou dwang zou ik het woord niet eens willen noemen, maar laten we het een soort heimwegevoel noemen. Dat je, dat je een verlangen hebt om te doen wat je ziel graag wil, wat je ziel voorstelt. Want je bent immers die ziel, je was even afgescheiden in het stoffelijke. Met ook de gedachten daaruit. Denk je dan vanuit je ziel? Jij kunt zelf die beslissing nemen. Dat zijn dan de gedachten aan overvloed. Aan de gebeurtenissen die op je pad gelegd worden en die je als vanzelf beziet vanuit de liefde in jezelf. Dus liefde met een hoofdletter, hè? Dus met andere woorden. Je, je kunt er geen negativiteit in zien. Je bent niet eens meer in staat om, je, om de negativiteit waar te nemen. Het was misschien wel bedoeld voor anderen om het zo neer te leggen voor jou, dat je je daar goed ellendig onder voelde. Maar aangezien jij besloten hebt om vanuit je ziel te leven... Zie je niet eens de negativiteit. En je gaat eraan voorbij en je blijft in je eigen goddelijke zelf. In je eigen positiviteit. Dus je, je ziet er altijd de liefde in. Ook al zouden er bepaalde gebeurtenissen voorkomen dus die jou zouden kunnen kwetsen of kwaad doen. Dan is er altijd de gedachte, de liefdevolle gedachte, die één is met het goddelijke, in het zelf, dus in jezelf. Om te zien dat het altijd een hoger doel dient. Dus die gedachte kan je verheffen boven de negativiteit die misschien anderen bij je willen neerleggen of wat misschien ooit eens een keer uit jouzelf is voortgekomen wat nu op je weg gelegd wordt om te kijken hoe jij ermee omgaat en dan kunnen de gedachten in je opkomen zoals ik je zo even al zei dat de negativiteit altijd een hoger doel Dient. En dat je zou kunnen bedenken. dat het in liefde voor je neergelegd is. En als je het begrepen hebt, dat je je daardoor steviger en steviger en sterker. in jezelf voelt. Maar goed, mocht je daar meer over willen weten, en eh, ja, dan. Ja, dat is een, een lezing die ik ergens in mei heb uitgesproken over eh, het licht en de duisternis. En de wijze, dus, hoe je met het kwaad in je leven kunt omgaan. En op dit moment eh, staat deze hele tekst van die lezing op de website van Hans Rietveld, eh, Spiritueel magazine online.com. en ook nog bij en dan moet ik even kijken want dan moet ik wel even de goede um, de goede naam even opgeven Even kijken hoe die ook heet ja dat is ja dat is ook een website daar staat het ook op dat is uh, http slash home .tiscali.nl en dan heet het Running Fox R-U-N-N-I-N-G-F-O-X um, Ik zit hier dan bij de homepage, had ik opgeslagen, maar goed. Uh, je kunt het dus ook vinden bij Running Fox. Mocht je daar een kopie van willen hebben, doe het altijd met bronvermelding, ja. Dus daar heb ik uitgesproken, maar in ieder geval daar kun je dus lezen hoe, je, hoe jij hoe iedereen met het kwaad in zijn of haar leven zou kunnen omgaan. Ik zeg niet dat je het zo moet doen. Het is een wijze. Het is mijn manier geweest. En misschien past dat wel ook bij jouw manier van leven. Ik had het dus over gedachten. De gedachten die vanuit die diepe liefde. Die je tot niets laten beperken. Waar dus geen begrenzingen bij aanwezig zijn. De liefde is, en je kunt alle kanten op in die liefde, onbegrensde gedachten dus, die verder rijken dan het denken dat wij mensen hier op aarde hebben. Dus met andere woorden, dan het denken op aarde. En zelfs het denken vanuit de astrale wereld. Het is het denken vanuit de kosmos. Dus met andere woorden, verder denken dus. Dat is het denken dat het stoffelijke denken niet meer toelaat en dat de verbindingen verbreekt, als het ware, die met dat stoffelijke denken te maken hebben. Enige tijd geleden zat ik daarover na te denken en ik had een ontzettende leuke, bijzonder, plezierige eh, e-mailcorrespondentie met wat mensen hierover. Over het goddelijke denken en het stoffelijke denken. En ik besloot dus om mijn stoffelijke denken toe te laten, als het ware... En om daar een vraag aan te stellen en het antwoord op te schrijven. Het antwoord dus vanuit de ziel, vanuit het goddelijke. Dus het stoffelijke in de mens stelt de vraag en de ziel, dus het goddelijke, geeft het antwoord. En nou maakt het mij niet uit wie het antwoord geeft. Ik heb dat eenmaal gevraagd. En toen werd er gezegd, is het belangrijk dat je, dat je weet wie wij zijn? Is het niet voldoende dat je weet dat het goddelijk geluid uit jou voortkomt? Uit ieder mens trouwens. Hè? En dan moet ik even kijken. Hmm, ja, hier zie ik het. Dat, het staat dus ook op mijn website. Ik wist even niet meer zo goed wat, wat er gezegd was. We uh, werd dus tegen mijn mijn stoffelijke gevraagd toen destijds dus voel diep in jezelf, luister naar de stem je voelt als het ware het geluid omhoog komen, doet het ertoe wie ik ben is het niet prettig te horen dat uit je binnenste het goddelijk geluid voortkomt ja en dat is het dus hè? het maakt niet uit van wie het is Nou, je kunt zeggen nou dat is uh, die en die aardsengel of het is die en die gids of wat dan ook maar het is voldoende dat je weet dat er uit jezelf het goddelijke geluid voortkomt. Dat jij dat ook kunt. Maar goed, ik dacht, ik vraag, de, wat ik dus net voorlas, dat, was, eh, dat had ik al heel veel jaren geleden gedaan. Want ik, ik wist niet precies hoe ik dat doen moest. En eh, ik dacht op een gegeven moment, ja, dan moet ik toch maar eens een keer eh, gaan doen. En dat, eh, dat deed ik toen. Gewoon, zo simpel is dat. Net zoals die... Eh, die, die boeken geschreven heeft, een gesprek met God. Het is precies hetzelfde en we kunnen het allemaal. Alleen we houden onszelf tegen om te denken dat we het niet kunnen. Maar goed, om even terug te komen waar ik mee begonnen was. Ik stond dus, een tijdje geleden dus alweer, maar niet zo lang geleden, dat is een, een, een week of wat geleden, stond ik mijn stoffelijk denken toe om een vraag en antwoord op te schrijven antwoord dus, vanuit de ziel, vanuit het goddelijke. En ik zag hoe kinderlijk, zou ik willen zeggen, hoe eigenaardig mijn stoffelijk denken was. Eigenaardig zeg ik dus, eigenaardig denken dus, eigen en aardig. Nou, niet eigen dus, en wel degelijk van de aarde. Nee, dat is grappig, dat bedenk ik me nu ineens. Het is eigen en van de aarde. Aardig, ja, van de aarde. Het is het denken van de aarde, ja. Dat is best wel eigenaardig. En dat is heel anders dan het denken dat vanuit je ziel komt. Dus ik vroeg, dat is dan even niet meer het denken van mezelf als de ziel die ik ben, als het wezen dat ik ben. Een vraag dus. En ik dacht vanuit het stoffelijke denken, dat het toch lastig was om een vraag te stellen. Maar goed, ik had er eindelijk wel een en vroeg behoorlijk, nou, mag wel zeggen, kinderachtig. Ik wist, ik wist namelijk helemaal niks te vragen, maar ik wilde toch vanuit het stoffelijke denken iets vragen. Nou, er kwam dus een vrij kinderachtige vraag. En ik dacht, ik kon niet anders bedenken dan, kon ik maar in de toekomst kijken. En het antwoord kwam, pas meteen al. Ik heb het meteen opgeschreven en er kwam dus meteen al, dat kun je al. Je bent de toekomst en alles moet gaan zoals het gaan gaat. Maar ik dacht, ik ga nog even vanuit dat stoffelijke denken, ik ga nog wat tegenstribbelen. Het is wel zo, dacht ik, zei ik. Toch is het moeilijk om steeds volledig te vertrouwen. vertrouwen, zo stelde ik. En weet je, het antwoord kwam gelijk. Je doet het goed, haal jezelf niet naar beneden. Het is niet nodig en je weet dat. Het is slechts de aandacht naar jezelf halen. Je bent uitstekend in staat om volledig te vertrouwen. Juist. En zo gaat dat. Dus nu hoor je het. Hoor je het verschil. Aan wie zou ik de voorkeur geven? Mijn stoffelijke denken? Of het denken dat vanuit de ziel komt? Vanuit, het vanuit, het, uh, vanuit de liefde met een hoofdletter? Vanuit het goddelijke geluid? Dat je ook zelf bent. Door welke gedachten laat ik mij leiden? Aan wie geef ik de voorkeur? Wie wens ik te zijn? Door welke gedachten laat ik mij leiden? De uiting van de stoffelijke gedachten zijn duidelijk her en herkenbaar. De geestelijke gedachten, dus de gedachten vanuit de ziel, die wij alle hebben... En waar we gewoon naar kunnen luisteren zijn vanuit de liefde, hoe streng maar duidelijker ook gesproken kan worden. Het spreken daaruit is herkenbaar. Ik herken het onmiddellijk bij mensen: het heeft iets. Ja, het heeft iets lichts. Maar het stoffelijk denken is ook Onmiddellijk herkenbaar, want dan voel je dan, dan hou je meer je mond, dan denk je: Ja, hier kan ik toch niet verder spreken, want het wordt niet eh, geaccepteerd, het wordt niet begrepen. Dan kun je maar beter stil zijn en anderen laten praten. Dus de keuze tussen het een, tussen het stoffelijke denken en het, het, het, het, eh, het denken. Die kan in jouzelf gemaakt worden. En jij kunt ermee omgaan zoals jij je dat zelf wenst. Toch is het zo, en dat dien ik toch ook te zeggen, dat ik vanuit mijn stoffelijk denken niets kan opschrijven. Ik kan wel een mooi verhaaltje maken, maar daar is niemand in geïnteresseerd. Daar ben ik niet. Het is het goddelijke denken dat de werken doet, dus het liefdevolle denken met een grote dikke hoofdletter. En ik besloot de volgende nacht. Of die avond erop, dat weet ik niet meer. Maar ik besloot daarover te mediteren. En in een uittraining. Zo'n morgens vroeg werd mij de verzorging van een baby toevertrouwd. Natuurlijk deed ik wat ik doen moest en verzorgde de baby zo goed als ik kon. Het was een stevige baby. Niet groot eigenlijk. Maar toch ook niet meer dan zo'n 20 centimeter lang. En er stond ineens een kom, een ronde kom met water voor mij, waarin ik de baby kon wassen. En daarna deed ik de baby een blauwe luier om. Nou, eigenlijk zou ik niet weten of het uitmaakt, maar de baby had het hoofdje naar de linkerkant, mijn linkerkant dus. En misschien was dat wel de normale houding, dat is ook de normale houding. Daar is je kloppend hart en dat is wat de baby ook hoort. Het is apart. Nu weet ik dat er blauwe luiers bestaan. Maar in de tijd dat ik zelf baby's had, waren er geen gekleurde luiers. En toch was het met deze baby helemaal normaal. En blijkbaar was het zomaar ineens avond, want ik kwam terug... Ik wilde de baby weer verder verzorgen. Maar zag tot mijn grote schrik dat de baby nog dat de baby verdronken was in het waswater dat in de in de ronde kom stond. Mijn hart klopte wild. Ik haalde de baby er gelijk uit. Te laat, dacht ik. De baby is dood. Daar stonden mensen om mij heen, maar niemand zei iets, ook niet dat het mijn eigen schuld was. Had ik de baby's morgens in het water gelaten, had ik hem laten liggen en had ik hem er niet meer uitgehaald? Ik was even in de war en ik voelde me verschrikkelijk ellendig en schuldig. En ik voel het verdriet... Om het los te moeten laten. Maar gelukkig word ik wakker in die uittreding. En wens dat het allemaal een nare droom was. Maar ervaar dat het echt is gebeurd. En de mensen die om mij heen staan. Ik moet hier zelf doorheen voel ik. En het is alsof de mensen mij dit zeggen. Zij spreken niet, er wordt niet gesproken. Dan word ik toch weer wakker. Ah, denk ik, dat was net een droom, een uitreding. En nu bedenk ik mij dat, dat ik toch in een andere werkelijkheid ben en dat het, dat het een betekenis heeft. Nou, ik weet dat de betekenis even niet, ik kan er even niet opkomen. Het is heel dichtbij, maar het verdriet is te groot. Moet ik loslaten, is dat de wens, dan doe ik dat gewoon. Had ik dit eerder beleefd in een ander leven? Maar ik voel diep in mijzelf en het zegt niet ja en het zegt niet nee. Maar uiteindelijk, na nadenken, kom ik op een nee. En kom op de gedachte dat ik het niet goed doe. Heb ik mijn bewustzijn, dus de baby, doodgemaakt? Heb ik het verkeerd gedaan? Moet ik weer opnieuw in mijn evolutie beginnen? En in mij, gela in mij komt gelaten de acceptatie. Pas dan beweeg ik mij, mijn armen, mijn benen, mijn lichaam en ontdek dat ik nu pas echt wakker wordt in deze fysieke werkelijkheid. Ah, denk ik, ik moet er iets mee doen. Maar ik weet het even niet. En denk steeds dat ik iets in mijzelf heb gedood. Misschien mijn ziel wel. En dat ik het niet goed doe. Toch is mijn gevoel over mijzelf positief en sterk. En ik sta in de ik sta recht voor een spiegel en ik kijk mezelf aan. En ik hoor achter mij denken, op een andere manier denken hoor ik, keer het om. Ah, en dan pas, als in één klap begrijp ik de uittreding. Het was het afscheid van het stoffelijke denken. Het denken dus, dat het stoffelijke denken niet meer toelaat. Het stoffelijke denken is er niet meer, hoeft er niet meer te zijn. Het is niet nodig, het was er even. En het heeft van de mensheid wij allemaal een mooie luier omgekregen, een mooie blauwe luier, de, blauw, de kleur van, de, van onze planeet aarde. Nou, dat, dat, dat denk ik dus, omdat ik denk, ja, als je zo naar beneden kijkt, dan zie je daar die prachtige blauwe planeet. Maar dat ego, dat stoffelijk denken is niets. We hebben dat jaren gehad, we konden het koesteren, we hielden ervan. En eigenlijk is het dood. Je kunt er niets mee. Het is dood. Het andere denken, dus het denken vanuit het volste vertrouwen, het opgaan in het al, in het stoffelijk. Je God dat wij zelf zijn, is totaal anders. Dat is wat we zelf zijn. Dat is wat alle werken in onszelf doet, waar wij deel van uitmaken. Uit en zo werd dat getoond. Het kan duidelijk zijn, soms hard, maar altijd liefdevol. Dan is het leven vol vrede en duidelijkheid en vol liefde. En dan hoeft er niet meer gewanhoop te worden. Het ergeren aan anderen, het verdriet, het gedoe, het is voorbij. De totale vrede is gekomen in jezelf. Saai hoor, hoor ik sommigen denken. Nou, wat mag je denken? Het hangt van je bewustzijn af. Hoe jij ermee omgaat, dus. Als je graag ruzie maakt, doe. Als je altijd de ander, schuld, ander schuldig wilt laten zijn, doe. Als je de onvrede in jezelf volop wilt laten opbroeien, ga je gang. Maar beklaag je niet als de dingen anders gaan dan je gedacht had. Want de wet van oorzaak en gevolg is dan oppermachtig aanwezig. En die werkt altijd. Je zaait en je oogst. En zo gaat het in het leven hier op aarde. Op een vraag van iemand, hoe ik het van binnen in mijzelf leefde, dus hoe de woorden binnen in mij werden gehoord. Op de vraag of deze woorden afkomstig waren van mijn gids, of van een hogere bewustzijnsvorm, kon ik niet anders antwoorden dat ik het gevoel had dat het uit mijzelf afkomstig was. En ik ben daarin geen uitzondering. Dat is bij alle mensen die praten, dus met God, het is uit hen zelf afkomstig. Toch is het God die alle werken doet. Mijzelf is het stoffelijke, maar mijzelf is dat stukje, dat stukje God. Net zoals ieder mens dat is. En het gaf mij de gelegenheid daar goed en diep over na te denken. En toch ook weer niet zo diep, want in mij is niet de behoefte om meer om te vragen wie ik hoor. Het is een onderdeel van mijzelf. Iemand schreef, zo werken de gidsen die velen geïnspireerde tussenpersonen die vaak zelf niet precies weten waarom ze juist die dingen zeggen die ze dan zeggen dat zal ongetwijfeld juist zijn maar ik ervaar dat niet zo nu en altijd en op het moment dat ik spreek schrijf, teken of wat dan ook waar ik mee bezig ben ben ik dat wat ik zeg denk en schrijf en doe. De woorden komen van binnenuit. Maar vanuit mijzelf. Dat is wat ik ben. Dat is tevens de menselijke God, de goddelijke mens. En dat zeg ik toch zomaar. Het is niet anders. Dat is wat de verbinding is. En ik ben mij zeer bewust van wat er uit mij komt. Daar juist ben ik volledig verantwoordelijk voor. Dus ik kan vanuit mezelf nooit zeggen dat het van een gids is of waar dan ook uit, waar het ook uitkwam. De verantwoording ligt dan ook niet meer bij mij. De verantwoording wens ik ook zelf te dragen. En ik kan niet anders. Het is, het is gewoon alles wat ik ben, wat ik zeg, wat ik doe, dat komt eruit. Van dat moment, van dat bewustzijn wat ik op dit moment heb. En zo gaat het bij alle mensen nogmaals, die dit van binnen in zich horen. Wel is het mij bekend, dat er een hogere hiërarchie bestaat als ik daarmee spreek, dan hoor ik het ook, daarvan weet ik niet de naam, is ook niet nodig, en ik hoef dat ook niet te weten en de naam van mijn geleidegeest is mij bekend ook daar kan ik naar luisteren, maar het is het, het totale dat is waar je mee verbonden bent, dat is wat je bent dus je bent dat ook Nou, misschien is het wel even aardig om te vertellen dat, jullie weten misschien wel allemaal wat een ank is. En als je een ank met twee benen dus he, op je zonnevlecht neerlegt en met je rechterhand de benen vasthoudt en met je linkerhand de lus, dan kun je verbinding maken met je, met je geleidegeest, als je dat zou willen. He. Het, is een, het is een manier, maar je kunt het dus ook zo doen zoals ik het net beschreven heb. Maar als ik bijvoorbeeld naar de wind luister, dan hoor ik dezelfde stem. Maar toch weet ik dat ik mij verbind met het type wezen van de wind. Dan komen er zinnen die niet van mij afkomstig zijn, dat accepteer ik ook. Maar wel neem ik de verantwoordelijkheid op mij, want het komt ook uit mijn gedachten en uit mijn pen, uit mijn handen en vervolgens ook uit mijn mond tegelijkertijd is het het voelen, het absolute zekere weten van de verbinding met de wind. Ik ben het zelf. En zo voel ik dat ook met alles. Je bent alles zelf. Ja, een onderdeel maakt maakt dat je daar deel van uitmaakt. Je hebt er contact mee. Je voelt daar diep in. En je bent het ook zelf. Dus voelen in en opgaan in. En je bent het. Toch kun je weer terugkeren naar de ziel die je bent. Wat het invoelen van andere mensen betreft. Het is als het ware om hen heen te voelen, dat er een andere tijd voor hen komt. Het is een zeker weten, net zoals het een zeker weten is dat een deur achter je open staat of dicht staat, of dat je, um, nou, dat je je tas naast je hebt staan. Dus geen veronderstelling, maar een invoel als het ware. En zeker niet geloven, want dan zou ik het niet zeker weten dat is dus nogmaals het verbinden met en het opgaan in, zonder daarbij jezelf te verliezen in de emotie van de ander. Want ik blijf wie ik ben en dat ben ik. Zoals het dan ook eenvoudig is om bij anderen in te voelen, mocht ik dat wensen. En altijd met respect naar de ander. Dus inderdaad nooit vanuit het spektakel, dus niet vanuit de voorspellingsgedachten, gedachten die komen niet eens bij mij op, en dat gebeurt in een gesprek als vanzelf. Noodloos te zeggen dat hier altijd zorgvuldig mee omgegaan wordt. Mijn wens destijds was niet alleen om mijzelf, mijn leven met anderen te begrijpen. Maar er was iets in mij dat zeker wist dat ik mijn gids, mijn geleidegeest dus, mee in een ander bewustzijn zou meetrekken. Het gaf mij een liefdegevoel naar iets waarvan ik geen weet had in die tijd. Maar waarvan ik wist dat het er wel was, dat er iets aan mij vastzat. En toch zomaar naar beneden kon duikelen in bewustzijn als ik niets met mijn leven zou doen. Maar dat ik het ook met mij omhoog getrokken, eh, dat ik het ook mee omhoog zou trekken... ...als ik nu eindelijk eens een keer mijn leven op een andere manier ging bekijken. Dus toen, met andere woorden. De zorg om een ander, dus mijn is in dit geval, mij ook de verantwoording, eh, de, deed hij mij ook de verantwoording begrijpen in het bewustzijn lag, die in het bewustzijn, in het universum lag en ligt. Dus een ziel die vast zit, zat aan mij, die afhankelijk is van mijn bewustzijn, dat is een grote verantwoording van de mens op aarde. Je hebt dus altijd de geleidegeest bij je, en die gaat met jou en omhoog, maar ook naar beneden. Dus je hebt een enorme verantwoording naar je eigen geleidegeest. Dat wordt vaak niet begrepen, door de mensen hier op aarde. De geest kan zich in die andere wereld, in die werkelijke wereld, niet veranderen. Die kan niet aan zijn of haar bewustzijn werken. Dat dient die mens met wie hij verbonden is, op aarde te doen. Altijd in vrije wil. Maar mensen, mensen zijn zich vaak niet bewust van het feit dat ze zo'n enorme verantwoording hebben naar, hun, naar een andere ziel. Maar ook... Dat ze die verantwoording hebben naar alles, naar alles om zich heen. Want alles zit aan elkaar vast, alles is met elkaar verbonden. Dat is een grote verantwoording voor de ziel die je bent en naar anderen toe. Ja, de bron dus die uit zo ontzettend veel is samengesteld, waaruit iedereen kan, prutten, kan putten. De bron die in totaal van het al is, waarin je kunt gaan en reizen kunt gaan maken, waarin je de dingen kunt horen, slechts door een beslissing te nemen met je hersens die bij je lichaam behoren, om daarin te horen, te luisteren. Dat is het stoffelijke lichaam. Als het stoffelijk lichaam in evenwicht is met de ziel en met het denken, dan is de driehoek compleet, dan zijn de hoeken en zijden gelijk. De bron dus, de ziel, een stukje God, alles waarin alles bestaat, de aarde, de kosmos, met alle hemellichamen, met de gevoelens hierover. En met het denken in jezelf, in anderen, met het verbinden van de zon, met de zon, met de dieren, bomen, stenen of, zoals ik hierboven schreef, met de, boven schreef, met de wind. Dus ja, ik ben me hiervan bewust. Je hoeft maar een verbinding te maken en het lichter. En het is ook eenvoudiger, dan ik het hier zeg. Het is te begrijpen dat het moeilijk te bevatten is. Maar ook ik kon destijds bijna niet geloven dat het ook zo eenvoudig was om het te doen. En wilde, het, en wilde dat graag zo graag aan andere mensen vertellen. Maar ja, daar heb ik genoeg over gezegd. En iemand vroeg mij of ik de drive voelde om te spreken. En eerst in ik je te zeggen dat ik die drive nooit voel. Je bent die drive. Ik voel mijzelf, die drijf En eigenlijk, wel heel apart om het te zeggen, maar het verwoordt het beste hoe ik het duidelijk wil maken. Thuis, thuis, hier bij mij thuis, geef ik ook lezingen. En doe daar van alles tussendoor, thee zetten en, en, en koffie geven en uh, koekjes, drankjes, nou van alles. En ik ga gewoon door met mijn lezing. En soms zijn er vragen en men krijgt gelijk antwoord. Het is dus in je, het is in mij. Ik heb de verbinding in mij, ik heb die beslissing genomen om vanuit die ziel te leven. Geen verbinding van, kom, ik ga de verbinding eens aan en mijn gidsen zullen het antwoord wel aan mij zeggen. Maar dat komt niet eens in mij op. De verbinding is er altijd. Of ik nu thee inschenk, iets voel bij iemand, of, of, of wat dan ook, waar ik, um, waarbij ik met mijn hersenen van mijn stoffelijke lichaam zorgvuldig overweeg, of ik het wel of niet wil Zeggen. En toch, zelfs tijdens dat denken van het stoffelijke lichaam, heb ik niet het idee dat, er, dat, dat het uit iets anders voortkomt dan uit het diepste zelf. En de vraag is of ik het als mijn eigen verdien, verdienste zag. Nee hoor, ik zie het niet als mijn eigen verdiensten. Ik denk dat als ik het zou doen, alles in één klap met mijn bewustzijn over zou zijn. En dan zou ik zo weer die glijbaan met een grote vaart naar beneden glijden. Dus, dat is mijn vreemd. Maakt me ook niet uit of mensen het nu wel of niet mooi vinden. Alles is voor mensen. En alles vindt zijn weg vanzelf. Het gevoel deel uit te maken van dit universum. In welke vorm dan ook. En nu dan in een stoffelijke vorm. Dus in dit lichaam. Maak dat deze lezingen komen. En dat ze vanzelf hun weg zullen vinden. Misschien nu nog niet. Misschien nog, nu nog een hele kleine groep mensen. Maar er zijn al mensen die graag willen weten. Waar ze ze kunnen kopiëren. Waar ze een uitgetypte lezing kunnen krijgen. Waar... Eh, Waar ze de lezing nog een keer kunnen horen. En alles gaat zoals het dient te gaan. En zou ik mij daarover zorgen maken? Dus nee, ik zie mezelf dus ook niet als een beschikbaar kanaal, zoals iemand vroeg. Want dan zou ik op het moment wel een beschikbaar kanaal zijn en op een bepaald moment geen beschikbaar kanaal zijn. Een kanaal hoeft niet per se het bewustzijn te hebben om door te geven wij mensen hebben een sterfelijk lichaam dat is onherroepelijk zo maar we zijn een ziel een wezen en dat wezen heeft het eeuwig leven en heeft een geestelijk leven en om dat geestelijk leven dat leven vanuit de ziel daar gaat alles om een vertrouwen in het goddelijke daar gaat alles om. Het je te weten in het goddelijke. Daar gaat alles om. De keuze om het een of het andere. Daar gaat alles om. De weg die jij zelf wilt gaan, is jouw keuze. Daar gaat alles om. En er zijn twee wegen, de weg door de nauwe poort, die weg is nauw en smal en weinigen weten die weg. Of de weg die naar de poort van de ondergang leidt, die is ruim en breed en velen gaan die weg. Mocht je weten waar het staat, dat staat dus in de Bijbel, Matthäus 7, 13 tot 14. Ja, en ik, ik vertel wel eens wat, een enkele regel vanuit de Bijbel, en daar is niks mis mee. Alleen werkt het bij veel mensen weerstand op. Helaas, altijd vanuit de kindertijd. Velen zijn er als het ware mee doodgegooid. En, en bij mij, op mijn lezingen thuis komt er ook iemand die het woord schepper niet meer kan horen. En daarom is er toch ook wel een klein beetje iets van aarzeling bij mij om het te vermelden dat het uit de Bijbel komt. Maar ik kan niet zeggen dat ik het uit mezelf heb, want dat is niet zo. Die aarzelingen zijn niet voor mijzelf, het is zoals het is. Maar voor anderen, want ze zullen zo hard weglopen en het niet meer willen horen. En wat jammer. Toch dien ik het te zeggen waar de woorden vandaan komen. Het zijn immers niet mijn woorden, of tenminste de woorden die... Die binnen uit mijzelf komen. Maar soms wel de woorden in. Maar, maar, maar soms zijn het woorden waar ik helemaal achter sta. Zoals, zoals op dit moment. Ook ik heb de Bijbel jarenlang laten liggen. Maar de laatste tijd blader ik, blader ik er eens een keer in. Soms om een antwoord op een vraag. En de antwoorden komen altijd. Niet omdat ik de weg ben gegaan die weinigen gingen. Maar gewoon omdat het altijd werkt. Altijd komt het antwoord. Het vertrouwen is grenzeloos. Het vertrouwen is grenzeloos. Ook altijd het antwoord dat je ontvangen kunt en dat je ontvangt, daar kun je blind op varen. Maar goed, concentreer je. Voel je eigen macht, voel je eigen kracht, voel je eigen, eigen goddelijke zelf, je eigen energie. Maak je een boel kabaal, toestanden om je heen. Ben je bezig om anderen in een kwaad, in een kwalijk daglicht te zetten? Bedenk dat dit geen echte macht is. Het is slechts tijdelijk en het brengt jou behoorlijk uit je evenwicht. Ook al denk je dat het niet zo is. Maar je zou je kunnen afvragen waar die onrustige gevoelens vandaan komen. Maar misschien wil je ook wel zo leven. Een leven vol onrust. Nou, dat mag ieder mens. Ieder mens heeft die vrijheid om alle ervaringen te ervaringen, ervaren in zijn of haar leven. Maar eens in jouw evolutie. Kom je tot andere gedachten. En krijg je een heimweegevoel naar wie je was, en word je wie je bent en altijd zijn zult. Werkelijke vrede in jezelf komt met rust. En kalmte. Daarom is het ook zo. Zo heerlijk. Om eens na te denken. Als je in de problemen zit. Om in je liefdevolle gevoel te komen. Nadenken. Mediteren. Om in die rust. Die inademing even vast te houden. En langzaam uit te laten lopen rond je navel. Om dan, om dan als je rustiger voelt rustig over jouw problemen na gaat denken. Kom in de vrede van jezelf. En ook nu, ook nu weer, het uur is weer bijna om, lieve mensen. En ook wens ik je nu weer een heerlijke week met alle die je lief zijn. Je kunt altijd, als je dat wilt, op mijn website kijken, ikrek hra.nl En mocht je vragen hebben, stel ze daar. Bedenk dat zelfgenoegzaamheid je tegenhoudt om een leven vol vrede en liefde te leven. Dag lieve mensen, een hele goede avond met de andere programma's. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. dag.